En laat je informeren over de park. De... Maar niet alleen over de park. Nee, nee, snap ik, maar jullie zitten hier. Het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM, maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Het nieuws met het NOS journaal. SER-voorzitter Arinoe Kank werkt aan een laatste poging om tot een akkoord te komen over de AOW, het overleggende SER zit in een impasse. FNV-onderhandelaar Van de Kolk beschuldigt de werkgevers ervan alle FNV-alternatieven voor een hogere AOW-leeftijd af te schieten. René Kan zou nu werken aan een voorstel dat de mogelijkheid biedt om met 65 jaar te stoppen met werken, maar dan met een lagere AOW-uitkering. Mensen die tot hun 67ste doorwerken zouden de volledige uitkering krijgen. De SER heeft van het kabinet tot 1 oktober de tijd gekregen om te komen met een alternatief voor een hogere AOW-leeftijd. In Oeruzgan profiteert ongeveer de helft van de bevolking... van de aanwezigheid van de Nederlandse troepen. In Tarankot, Derawood en Chora is het dankzij de Nederlanders veiliger geworden... en vindt er ook opbouw plaats. Maar in de rest van Oeruzgan is de Taliban de laatste jaren sterker geworden. Dat blijkt uit het eerste onafhankelijke Afghaanse onderzoek... naar de gevolgen van de Nederlandse aanwezigheid in Oeruzgan. In Thailand zijn gunstige resultaten behaald bij een proef met een aidsvaccin. Aan het onderzoek van het Amerikaanse leger deden 16.000 vrijwilligers mee... Het vaccin maakt de kans om besmet te raken met het HIV-virus ruim 30% kleiner. Het onderzoek werd gesponsord door een Amerikaans instituut. De directeur van het instituut zei dat hij blij verrast is door de resultaten, maar dat het onderzoek verder moet gaan. Traditionele tv-zenders hebben geen last van de opkomst van het nieuwe programma van digitale televisie en internet. Vorig jaar steeg het kijktijd aandeel van de tien best bekeken traditionele zenders van 75 naar 79%. Dat blijkt uit onderzoek van de stichting promotie tv-reclame Spot. Volgens Spot kijken consumenten wel naar nieuwe aanbieders, zoals themakanalen, maar doen ze dat naast het traditionele tv-kijken. Traditionele tv-zenders blijven zo populair, omdat ze een breed programma-aanbod hebben, zegt Spot. Het weer wolkenvelden en overwegend droog, vanuit het noorden opklaringen en later geregeld zon. Het wordt zo'n 19 graden.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 Go. From my window I'm staring go. while my colleagues go, go.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 1 1 5 maat 2 Leef het ritme van Zandvoort Ook op internet www.zfmzandvoort.nl ZFM Tegen haar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 De dagen die werden veertig maanden Waarbij ik elke nacht voor het slapen gaande zinnen halen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 To me as if to say, hurry boy, it's way.